Zandvoort, zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon, zon, zon, zee, zandvoort en zomerhit.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 Het alles zacht, het kan maar niks te hard, alles hapert, alles zwart. verhaal van Riddem Haakman, denk van de Polyframes. Dan lijkt dat een beetje op Boris Blank van Yellow. Hij heeft overal uh, had hij muziekjes of weet ik wel wat zitten. Bij uh, Boris Blank waren het meer uh, riedeltjes en sampletjes. Maar bij uh, Riddem Haakman zat er complete muziekstukken in. Maar die moesten er op wel op een gegeven moment een beetje verder uitgewerkt uh, worden. Zo werd er op een gegeven moment een band gevormd, de Polyframes. En nu is het zover... Um, Lunacy is de eerste single en de bedoeling is dat er nog veel meer gaat komen. Daarvoor hoorde je verliezen met uh, natuurlijk alleen het zandpoers blogje met Wendy Moore en daarachter Ruud Houdling. En Wendy Moore heeft het over elixir. Serieuze shit mensen, want het gaat over depressies, like hovering over cities, making the sky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 Bye.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 Ik zeg erbij: in een grijs verleden heeft hij samen met uh, Joris Keizer en uh, Michel van de Putten nog een, uh, een band gehad. Stilwave. Ja, is... dat klopt. Ja, goed hè <laughs> Ja, uh, jullie zijn niet uh, de eerste die uh, een, uh, een naamsverandering met een uh, bestaande bezetting hebben. Want ik weet dat uh, Glaaswolf uit Zwolle dat ook uh, gedaan heeft.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 iets van thuiskomen. Het past jullie veel, ja. veel beter, vind ik. Ja, ben ik dat Ik vond het altijd... Ja, het kwam er altijd net niet uit. Dus ik, ik hield een beetje altijd van dat donkere uh, werk. Dat, dat, dat zat er toch bij jullie altijd in. En nu uh, komen jullie met Dayweaver. en en uh, ja, nou kwam het er gewoon vele veel malen beter uit. Dus ik weet niet wat die, uh, wat die dame uh, gedaan heeft, maar uh, heeft ze hier met een toverstokje iets, iets gedaan waardoor jullie... Uh... Ja?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 Ja, ik beloof het. Ja, het is een mooi, is een mooi uh, bruggetje naar, uh, naar de single eigenlijk, hè? want uh, ja, dat is het ja, de Lekker de... gedaan. <laughs> ja, goed gedaan ook. Hè. Hier is die Dave Weaver met Swear. No Je krijgt het zo zwaar voor je kiezen dat je denkt oh hey, de plaat is er alweer, maar goed dit was Leuna met Cold Case, daarvoor Dayweaver met Swear, nou, het stevige werk is weer begonnen Stormy Weather van Charmers High, nou daar hebben we al wat van meegekregen vandaag, want er stond ook nog een stevig briesje, moet ik zeggen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 And all the sadness made me mad Now you're the one to run to